Met het NOS de VS legt geen sancties op aan Japan en 10 EU-landen die zaken doen met Iran. Volgens minister Clinton hebben de landen, waaronder Nederland, de invoer van Iraanse olie de afgelopen tijd naar tevredenheid teruggebracht. In het conflict over het atoomprogramma van Iran dreigt de VS met sancties voor landen die olietransacties doen via de Iraanse Centrale Bank. De VS dreigt dat Amerikaanse banken minder zaken gaan doen met banken uit die landen. De EU heeft een olieboycott tegen Iran afgekondigd die in juli ingaat. Oud-PVV-Kamerlid Brinkman blijft het kabinet steunen. Dat zei hij in het Kamerdebat over zijn vertrek uit de PVV. Brinkman kan zich niet voorstellen dat hij tegen de bezuinigingen zal stemmen... waarover VVD, CDA en PVV onderhandelen. Hij legt daarvoor geen eisen op tafel en zo nodig zal hij zijn handtekening onder het akkoord zetten. Brinkman zei verder dat hij een motie van D66 zal steunen... ...waarin staat dat het PVV-meldpunt over Midden- en Oost-Europeanen mensen wegzet. De Amerikaanse president Obama bezoekt zondag de grens tussen Noord- en Zuid-Korea. Dat is de zwaarst bewaakte grens ter wereld. Obama wil laten zien dat hij Zuid-Korea steunt. Obama's voorgangers Bush en Clinton brachten tijdens hun Amstermijn ook een bezoek aan de grens. Clinton noemde het gebied de engste plek op aarde... Noord- en Zuid-Korea sloten in 1953 een wapenstilstand, maar de vrede is officieel nooit getekend. In Guatemala zijn vijf voormalige paramilitairen veroordeeld tot bijna 8000 jaar cel. Voor een massamoord in 1982 in het dorp Plan de Sanchez vermoorden ze ruim 250 indianen. De rechtbank gaf iedere militair voor elke moord 30 jaar cel. Het bloedbad was een van de ergste tijdens de burgeroorlog in Guatemala tussen 1960 en 1996...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 Punt 9. ZFM. Oh. From we'll where my closet smashed us so. all.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 The. Now, princes, princes I know you, just go ahead now When there's diamonds in his pockets, and that's your right now Just go. Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delicia, delicia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein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 Assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, Leiva!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 down It's trying to get down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 Ik ken je nog niet, maar je lijkt op Barbie En het zou kunnen likken aan die vijf Bacardi Maar ik denk dat het ligt aan je mooie face Aan die mooie en een zo grote reep En ik hoop dat je past op mijn bagage dragen, Want ik heb een nieuwe fiets, ik ben een maker En ik zet die trein, skip de train dus spring maar op en mij, de fietsen weer naar huis toe samen Onderweg spelde niet wat je van mij wil horen Je zag aan de bar en je wilde scoren Ben gevallen voor je ogen en je sexy stijl Je lijkt ik je gestie wel en de volk in de morgen was niet te geloven Die chick die was weg en had me voorgelogen. En ik had er nog wel zo lekker genomen Maar eindstand ze mijn fiets gestolen Spreek maar achterop bij mij Achterop mijn fiets En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen Maar dat boeit me ook helemaal niet Dus spreek maar achterop bij mij Dan gaan we samen weg En ik weet nog niet waar naartoe Maar dat maakt niet uit want ik ben wel de weg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 Vanavond de donnie uitgegeven. De best besteedde besteden van mijn leven. Want als ik de junk geen money had gegeven, dan kon je nu niet achterop. Dan kon je nu niet achterop. Oh. Zag je staan met je hoge hakken, rode lakken. Zo'n sexy, zo'n klasse. En uh, werd verblind door je oorbellen. Sorry, vergeet mezelf helemaal voor te stellen. Mijn naam is chef mag ik nu eens in je oor vertellen. Vind je seks, geheim, niet doorvertellen Nee, ik flesje, je, meisje, begrijp je wel. Ik heb een plekje vrij op mijn gezellen. We kunnen fietsen, flesje, duim bestellen. Of dan